Koningin Beatrix heeft Uri Roosentaal, de fractieleider van de VVD in de Eerste Kamer, benoemd tot informateur. Hij gaat de mogelijkheid onderzoeken van een coalitie met in elk geval VVD en PVV. In de opdracht staat dat het onderzoek op korte termijn moet worden verricht. Mede gelet op de moeilijke situatie waarin Nederland verkeert. VVD en PVV zijn de winnaars van de verkiezingen. Rosenthal sprak vanochtend op Paleis Noordeinde met koningin Beatrix en vicepresident president Cienk Willink van de Raad van State. Rosenthal gaat zich nu eerst bezinnen op zijn werkwijze. Maandag staat hij weer de pers te woord. In het Groningse dorp Wildervank is een meisje om het leven gekomen bij een verkeersongeluk. Een ander meisje raakte ernstig gewond. Een automobilist reed in een woonwijk over een bruggetje en zag daarbij de twee meisjes over het hoofd kwamen zo'n 200 buurtbewoners af op het ongeluk. Volgens de Groningse politie liepen de emoties hoog op. Mensen van slachtofferhulp zijn aanwezig in de wijk. En ook de burgemeester van Wildervank is daar om met de mensen te praten. Bij een explosie met een gasbarbecue in Dongen... hebben drie mannen van in de vijftig ernstige brandwonden opgelopen. Een vrouw van 19 raakte lichtgewond. Er ontstond een steekvlam toen er uit de barbecue gas bleef vrijkomen. Een deel van de partytent schroeide weg. Alle dopingtests die voor het begin van het week aan voetbal zijn gehouden, waren negatief. Van alle 32 teams moesten acht spelers bloed en urine afstaan. Iedereen werkte goed mee en in geen van de 256 gevallen werden verboden stoffen gevonden, zegt de FIFA. De Wereldvoetbalbond heeft goede hoop dat het hele toernooi schoon zal verlopen. Er worden de komende weken nog zeker 500 spelers op doping gecontroleerd. Het weer wisselend bewolkt en droog. Alleen in het noordoosten kan een lichte bui ontstaan. Het is 16 tot 20 graden. Morgen droog, maar wel bewolkt. Het wordt een graad of 19. Dit was...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 Zandvoort, Zandvoort heeft het, het. al 20 jaar. En jij beleefd jij het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. ZFM. Met, met nu. U. Zandvoort op zaterdag. Landgenoten, Nederland gaat naar het WK. En wij worden... Kampioen! Kampioen! Kampioen. we winnen dit jaar? Gaan we winnen? Even met Van Komt wel goed, man, wat kruipt hij even goed, bla? Even met van Bas de Bellen. Die beker is voor ons, man. De rest kreeg nee, geregeld. Even, nee, hij zing over de spelers. Daar is Van Nistelrooy, Ruud van Nistelrooy. Ruud van Nistelrooy, wat is die gozer lang? Ruud van Nistelrooy, Ruud van Nistelrooy. Nee, nee, nee, een liedje, dan dan een van. Al waar. nee, nee, zijn nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, van die heeft een feestneus, Van die heeft een neus En waar is zijn neusje gebleven? Van die heeft een feestneus, Van die heeft een neus En waar is zijn neusje gebleven? Hé hey, Frans, die oude vier, zees is voor Voor je voor mij, nog een doelpunt erbij niet. Neem die bal op je voet, jaag hem hard in de hoek, maak een boepentje voor mij. Buitenspel, buitenspel. Ja, dan zeg ik, buitenspel. Ja. Heb je poep in je ogen? Slik nu je fluit maar door, we zingen luid in koor, geen buitenspel. Oranje. Ja, dat is dus duidelijk iets wie loog en de kroeg en de straat en het plein en het huis Zijn het oog Wisselen die bal Wisselen, oh, oké, okay, jij erin Alle ballen zijn rood, alle ballen zijn rood En een bal die rond door, want daar is die ook voor Alle ballen zijn rood Oh, wat een heerlijk ogen ah, Ik ben de klaver. Hij hey, schijnt. Wat doe je nou, know, man? Er staat een paard in het veld. Ja, ja, een paard in het veld. Is hij op uw maistel? Ja, ja, een paard in het veld. En die met dat vluitje. Hier haal op de vacht. Hier haal op Geef me. Nou, een mooi begin van het tweede uur van uh, Salford op zaterdag. Ja, dat dacht ik ook. Ja, uit de oude doosje hoor, Café de Wereld en we worden kampioen. Voor Zandvoort en de regio. Was het maar waar, hè? He? Was ja, het maar, was maar waar. waar. Welkom bij u twee van Zandvoort op zaterdag. Ja, en natuurlijk nog heel veel ook andere nieuws zoals ze daar zijn. Of daar is. Uh, bedoel, we gaan straks kijken naar de evenementenagenda. We gaan de filmagenda van het Circus Zandvoort natuurlijk even nog doornemen. Uh, we gaan natuurlijk, uh, uh, staan we staan ook nog even stil bij de start van de 24 uur van Le Mans. Want die is zojuist uh, begonnen. Dat uh, is dus 24 uh, uh, uh, uur racen op uh, Le Mans met uh, van die schitterende mooie bolides. Uh, we gaan nu even verwijzen naar de, uh, onze collega's van AB Radio. Want daar is het hockey uh, nadert zijn ontknoping. Het Bloemendaal. Het, het Bloemendaal. Dus als u hockeyfanaat bent, dan zou ik switchen naar 105.8 naar onze collega's van AB Radio. Want die geven vandaag en morgen integraal verslag van de ontwikkelingen van Bloemendaal. Want ze kunnen voor de zoveelste keer in successie kampioen worden van Nederland. Dat zou heel mooi zijn. Dat zou mooi zijn. Dus mocht u dat willen horen, we switchen naar 105.8. Maar je mag markt. ook gewoon bij ons blijven, toch? Gewoon lekker bij toch? ons blijven, ja zeker. genoeg nieuws en muziek. Dat, dat dacht ik ook. Op uh, CFM. Ja, muziek. <laughs> nou, hier. Kijk. Dat krijgen we er nou van. Oké, okay, dan sla die gewoon over. Ja, dan gaan we die, dacht ik ook. doen we die volgende Dan gaan we lekker Afrikaanse muziek draaien. Ja, uh, hij doet helemaal niks meer hoor. Dus. Kijk maar, als ik op een knop oh, druk... Hey, jij, jij wel, jij wel, wel. jij wel. Oké, okay, nou daar moet op uh, getoeteld worden. <laughs> Helemaal goed. Up a dance we do down Johannesburg way, and everybody starts to move as soon as "Pata Pata" starts.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 Ja, die van ja, jou doet het niet zo goed. Die is een beetje verkouden of zo. Dat is nou alweer. Jorgen, de waving flag bij Softop op zaterdag. Helemaal klaar voor het WK. Aankomende maandag Speelt Nederland. Om half twee voor de mensen die het nog niet weten. Ja, haal je Tegen Denemarken. Haal je mij op of haal ik jou op, maar we gaan samen heen. Hè? Ja, dat is goed. We gaan samen, nou, ik uh, toer op mijn snor uh, scooter uh, langs jou. Okay. Is dat goed? Ja, prima. Zo rond een uurtje of één staan. Ja, okay. we mooi op tijd. Dan zijn we mo mooi voorraad op de tribune in plaatsnemen. En dan gaan we in een lokaal kroegje gaan we we gaan we, gaan voetbal, we, kijken. Gaan we voetbal kijken. Oké. Okay. Oké, okay. wat was dit? Dit was... De Waving Flag. Oh, okay. Van Canaan. Ja. Nou, ik zei het al aan het begin van, van dit uur. Uh, om drie uur is de uh, 24 uur van Le Mans van start gegaan. En de Franse autocoureur Sebastien Bourdet uh, vertrok vanaf pole position. Bourdais viervoudig kampioen, champcars en voormalig coureur van Toro Rosso in de Formule 1, zette in een Peugeot de beste tijd neer. En dat gaat altijd tussen Peugeot en uh, Audi, hè? De, de 24 uur. Boudet, geboren in Le Mans, dus dat helpt ook natuurlijk weer. Rijdt de beroemde autorace met Pedro Lamy en uh, Simon Pagano. De sportwagens van Peugeot bezetten ook de plaatsen 2 tot en met 4 op de startgrid. En deelden daarmee een gevoelige tik uit aan hun grote concurrent Audi. De Oostenrijker Alexander Woert, vorig jaar winnaar voor over de startplaats 2. De Fransman Stefanie Sarrazin rijdt, reed de derde kwalificatietijd. Nou, even de Nederlands dan. Christian Alberts was in zijn Audi 11, 11 seconden langzamer dan Bourdais. De Nederlandse oud-Formule 1-coureur begint daarmee met zijn teamgenoot Olivier Jarvis... en Christian Bakkerroet uit Denemarken vanaf de 13e startplek. Oké, okay, nou, het is mooi weer. Ik weet wel wat ik ga doen. Ja. Ja. Snel, uh, snel richting strand, denk ik. Dus uh, ik laat jou even alleen hier. Oké, okay. uh, nou, okay. die zembroek aan en... Uh. Oké, okay. tot zo. Of tot straks. Tot straks. Zo rond vijf ben ik wel weer terug. Jij weet nu hoe het werkt, ja. dus uh, ja. komt helemaal goed. Ja, dus dat, dat regel <laughs> ik, ik wel even. Mooi. We ons jaren, zijn samen Ons gehörte die we wollten niets verpassen, we wollten niet zo so werden wie die Leute, die wir hassen. Nur een Blick von dir en ik wusste genau, was du denkst, was du fühlst. Dieses große Vertrauen unter Frauen, dat heeft mij umgehauen, Het was völlig klar, ik konnte immer auf dich bauen. Keine Party ohne uns, immer mitten rein, da zu sein, wo das Leben tobt, ohne jedes Verbot. Sie war geil, diese Zeit, wir waren zu allem bereit. En wenn ich heute daran denke und es tief in mir schreit, tut es mir leid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 Ja, ja nee, ging, ging die helemaal lukken volgens mij? Of uh, liep hij wel? Nee, hij liep niet. Want uh, we hebben dus nu apparatuur, die ze aan het uittesten zijn. Maar, uh, en ik was even boven, en zou je ja, zien, ja, je even, was, even koffie ja, aan het halen. Ja, ja. ja, dat gaat gelijk mis. Dus ik zou uh, okay. zeggen, uh, ja, even kijken. Want ik heb natuurlijk wel weer wat een nieuwtje. Ik denk, ik hoor helemaal niks meer. Nee, gaat het wel goed was, daar beneden? Het was mijn fout, mijn fout. Uh, ja, ik heb natuurlijk weer nieuws. En dan mag jij inmiddels even de ouderwetse systeem opstarten. <laughs> Uh, Amsterdam Beach per fiets. Op zondag 13 juni is het zover. Dan kunt u de horeca-route van Zandvoort naar Amsterdam fietsen. In het speciale Casablanca boekje staat de route duidelijk uitgestippeld. Er wordt om 11 uur vanaf de klikspaan in de Haltenstraat vertrokken. En men fietst langs diverse gezellige cafés en restaurants naar de Casablanca in Amsterdam. U ontvangt het informatieve boekje gratis. Normaal 7,50 euro. En de medaille bij aankomst. Bovendien krijgt u het eerste drankje in de Casablanca ook gratis. Uiteraard zijn de consumpties onderweg wel voor eigen rekening. Voor meer informatie en dan komt u penpakken... kunt u bellen met de heer Peters 0651053604. Ik herhaal, 0651053604. Als u lekker op 13 juni van Zandvoort naar Amsterdam wil fietsen. Oké, okay, dankjewel Albert-Janus. Zo dadelijk veel meer nieuws bij Zoveed op Zaterdag. We gaan zo meteen even naar het strand. Even naar ja, gaan we eh, even Roy van Buringen Met onze, ja. die is lekker aan het haringhappen bij Talassa. Ik ben wel een beetje jaloers op hem hoor. Ja. Hoe het daar allemaal gaat en hoe druk het daar is, dat horen zo dadelijk van Roy van Buringen. Eerst wat zomerse klanken op de zaterdagmiddag bij CFM. Hier is Eros Ramazzotti. i ragazzi sempre all'America. lontano, troppo lontano. è nostra passione. Contrare nuova gente, provare nuove emozioni, restare amici di tutti. Not there, not there, not there, not there. Yeah. Siamo i ragazzi di oggi, anime nella città, dentro il cinema vuoti, seduti in qualche ba.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 nostri pensieri, noi non ci fermeremo, non ci stancheremo di cercare il nostro cammino. Yeah. Siamo ragazzi di oggi, zingari di professione, con i giorni davanti, e in mente un'illusione, lo siamo fatti così. Guardiamo sempre al futuro e così immaginiamo. Un mondo meno duro. Finché qualcosa cambierà. Siesta, dat straks je er waarschijnlijk helemaal niks van maar zo is wel weer lekker oud vertrouwd dit ja. <laughs> maar niet van wie je denkt dat hij zou zijn hè? nee, nee, nee, nee het is geen Madonna, nee, het is Alice. juist en la Isla la bonita, lekkere zomersklank op de zaterdagmiddag bij CFM en bij klanken hoort het strand snel over naar het strand, snel over naar Thali ta ta ta Talita Talita uh, daar zit uh, Talita oh nee, Roy van Buringen goedemiddag Goedemiddag. Goedemiddag Roy. Hallo, het haringhappen en oesters eten bij uh, Talassa. En, en, en zalm hè. Dus uh, dat uh, is allemaal lekker. Zo, hoe is het daar uh, vanmiddag? Ja, lekker winderig. Het uh, windje staat behoorlijk hier op het strand. En, uh, maar dat uh, mag de tred uh, niet drukken. <laughs> en uh, ja, het is heel erg uh, gezellig. Je ziet dat heel zand wordt, uh, ook bekend Zandvoort, om het zo maar te zeggen, hierheen toe is uh, gekomen. Je ziet de Joop van Ness. je ziet natuurlijk de drukkies. En uh, ja, nog heel veel uh, andere bekendere Zandvoorten zijn hier natuurlijk allemaal heen gekomen. Onze Klaas Koper is natuurlijk morgen naar Engeland vertrekt. En uh, ja, het is heel erg uh, gezellig. Er staan echt rijden dik om een stukje zalm te krijgen of uh, een oester. Oh. Op dit moment uh, is er een score aan het optrekken, uh, optreden. En, uh, en uh, als je verder loopt uh, op het uh, terras dat zie je Huyg, Molenaar, uh, allemaal dingen uitleggen over een verse vis. Die uh, net eigenlijk van de afslag uh, vandaan komt en met de terboot uh, naar het strand van Zandvoort is gekomen. En uh, ja, daar is best wel uh, heel, veel, uh, heel veel animo voor. Het is, uh, het is heel erg druk hier op het, zand, op het strand. Oké, okay, ik hoorde vanmorgen bij Goedemorgen Zandvoort dat onze burgemeester Niek Meijer ook enorm gek is van vis. Gisteravond was hij bij de vismaaltijd op het Gassersplein. Heb je hem okay. vandaag ook al gezien, gesigaleerd? Uh, nee, ik heb uh, onze burgemeester helaas nog niet uh, gezien. Oké, okay, nou waarschijnlijk komt hij nog wel even visje op hoor. Dat denk ik wel. Nou, dan zou ik hem zeker nog even melden. Helemaal goed. Nou, wat gebeurt er vanmiddag allemaal nog? En tot hoe laat gaat het feest vanmiddag door bij Talassa? Um, <laughs> uh, tot hoe laat het duurt, dat weet ik niet precies. Maar uh, wat er nog te doen is, uh, in ieder geval heel veel gezelligheid... Uh, ik geloof, treden er treden diverse koortjes nog op. Uh, er wordt nog veel meer uitgelegd over vis. Er staat uh, ook nog een oude witte draaiorgel die vast nog wel gaat spelen. En natuurlijk de haring, vandaag zijn we al gekomen. De echte, lekkere nieuwe haring. Ja. Helemaal goed. Nou, je had het net over Huig Molenaar. De man die dat allemaal verzorgt. Is hij soms gaat... in de buurt bij jou? Nee, dat helaas niet. Want hij is al uitleg over vis. En ik probeer hem al de hele tijd achteraan te lopen, maar die man heeft het zo druk. Dus uh, ik bel jullie zeker terug als we naast me staan. Helemaal goed. Nou, dan wachten we op. Dankjewel even voor dit moment. En straks uh, komen we weer bij je terug. Maar eerst ja. willen we nog eventjes wat anders doen. Dat heeft niks ja. met vis te maken, maar wel met WK voetbal. Ja. En de ja. WK-hit uit z'n We nee, hebben we maar... het over Drukkie. Ja, maar vertel even. Ja. Jij hebt een scoop, hè? Jij hebt uh, hot nieuws. Ja, ja, ik vond het zo treurig nieuws. Als ik zo van op de radio een paar weken geleden... dat dat, dat liedje geboycot wordt bij allerlei... Zenders uh, en uh, op televisie en dat soort dingen. Dus ik dacht van nou, ik ga even met die dames uh, van Drukje hier in gesprek. En uh, ik ga wel even kijken wat ik uh, kan doen bij mijn uh, contacten. En uh, nou, dat heeft tot heel veel leuke dingen geleid. In ieder geval, ze worden op uh, heel veel uh, internet en radio's zoals lokale omroepen gedraaid. Maar daarbij is ook gekomen dat ze nu uh, ook op TV uh, Oranje gedraaid worden. Maar het leukste nieuws is... ...dat ik uh, gisteren erachter kwam dat ze genomineerd zijn bij 3FM bij Giel Beelen. Wow, wow. wil je dat nog even herhalen? <laughs> nee, want ze zijn genomineerd bij uh, Giel Beelen. Uh, ja, dat is zeker een applaus waard. Grandioos. En, uh, nu kan er gestemd worden en dat uh, kan via www.giel.vara.nl www.giel.vara.nl Stem allemaal op druk in voor Oranje. Ja, daar zijn we trots op, toch? Dat dacht ik wel. Nou, je zei al, de dames zijn ook aanwezig. Misschien dat we straks nog even aan de telefoon kunnen krijgen. Dat uh, gaan we doen. Helemaal goed. En wij gaan hem draaien. Een drukkie voor Oranje. Dankjewel, Roy van Buringen. Vanuit Talassa. En straks meer uh, vanuit Talassa natuurlijk. Over het vis en over het Ja.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 I voor oranje en drukkie en drukkie voor mijn kleur. En voordat ik het wist, allemaal in koor. De armen om elkaar. Ik dacht dat ik me verloor. Een drukkie, een drukkie, een drukkie voor elkaar. voor zijn druk aan het stemmen natuurlijk op www.giel.fara.nl www.giel.vara.nl ga dan naar het WK der WK-liedjes en dan kan je een stem uitbrengen nou, er zijn heel veel WK-liedjes die 100, genomineerd 100 zijn volgens mij in totaal. gigantische hoeveelheid nou, als je een drukking zoekt dan moet je pagina 2 opgaan dus pagina 2 van de WK der WK-liedjes en dan staan ze bovenaan linksbovenaan in de hoek Vind je een drukkie voor Oranje? Stem. En laat je stem horen. En wie weet, misschien horen we binnenkort deze plaat nog veel meer. En waarschijnlijk ook in alle hitlijsten die momenteel gaande zijn rondom de WK-liedjes. Sam Forge, laat je horen. En harts. En stem op. Drukkie voor Oranje. Nou, wat betreft de sunshine. Vandaag nou. gaat het wel goed. Morgen hebben we een uh, redelijk bewolkte dag. Dus geniet er vandaag maar lekker van. Wel goed nieuws, want maandag wordt het weer beter. Dus uh, gewoon uh, maandagmiddag kunnen we op het terras, Albert-Jan, kunnen we naar het WK Voetbal kijken. Ja, als, als, maar als de tv's maar wel naar binnen gericht zijn, hè? Ja, ja, ja, ja. ja. De tv's naar binnen, Midsma. keurig niks zijn de regels. Oh, okay. De slingers is 4 meter 20 hoog, of zo, geloof ja. ik. Ja, heel goed. 4 Je... meter 20 hoog. Je hebt het goed opgelegd. We kunnen de vrachtwaggels er ook nog uh, onderdoor. Ja. <laughs> maar is natuurlijk dit weekend en begin komende week nog een heleboel andere dingen te doen. Zo wordt het erg druk in het centrum van Zandvoort morgen. Want in het muziekpaviljoen daar treedt op de Big Band Buitenlandse Zaken van half twee tot vier uur. Dan lekker als je aan het winkelen bent en heerlijk door het dorp slentert. Lekkere muziek van half twee tot vier uur de Big Band Buitenlandse Zaken. Maar daar blijft het niet bij, want uh, om zes uur ook, uh, wordt er een kamerconcert gegeven, ook in het muziekpaviljoen uh, aan het uh, uh, uh, Raadhuisplein. Daar de, over de gehele dag verspreid is op het Gasthuisplein een kunst- en antiekmarkt. Antiek Die begint om tien uur morgens en duurt tot vier uur middags. En u bent natuurlijk vanaf vijf uur dus morgen van harte welkom in Jazz Café Alex. Café Alex. Want daar treedt op, ik ja, kan bijna zeggen de houseband, Adam Spoor onder de naam en zijn begeleiders. Dus Spoor 5 vanaf vijf uur in Café Alex. Oké, okay, wat hebben we toch een mooi dorp, hè albert -Jan. Gebeurt in, altijd wat. In Het weer is prettig wat. en uh, de mensen zijn prettig. Wel ja. lijf hier geweldig. Hadden wij vorige week al hartstikke druk met evenementen. En nu weer een weekend. Nu weer. We gaan gewoon door. We gaan gewoon door. En van de, door. de zomer nog veel meer uh, leuke evenementen hier in Sovfoort. Dus voor de toeristen die op dit moment luisteren naar de radio. Ja. Als je weg bent, kom weer snel terug. Want uh, voor je het weet, we missen weer wat. Hè. Dus... In Zandvoort gebeurt het en is het morgen natuurlijk hartstikke gezellig. Lekker weer. En uh, antiek kijken en snuisteren. En naar muziek luisteren. Dus uh, genoeg te doen in Zandvoort om je op morgen te vermaken. En vanaf maandag gaan we allemaal het weekend. K natuurlijk. Ja, dan speelt ook in de half ja. twee. hebben we het over niks anders meer. Als ze we maar wel gaan winnen. Anders uh, is het snel afgelopen, denk ik. Maar goed. Daar gaan we vooralsnog uh, niet vanuit. We hebben wel lekkere zomerse klanken voor je op de zaterdagmiddag bij CFM. Hier is Santa Esmeralda. Aan het Nederlandertje pesten en saren vooraf in de Duitse kranten. Al oh. 20 jaar. Wij. Dit is 20 jaar. Zie you <laughs> Datum was dat. En de Sound of Music. Nou, we hebben weer uh, verbinding met uh, Thalassa en niet met zomaar iemand. Nee, Klaas Koper. Goedemiddag. Goedemiddag. Welko Goedemiddag. Welkom in Duits in Dank Klaas. Dankjewel jongen. Graag doe ik de graven, weet je. Ja, ja, ja, ja, jij bent lekker aan het genieten bij Talassa van lekkere vis en een gezellige sfeer. Kan je er wat over vertellen? Wat gebeurt er allemaal? Nou, je houdt het niet voor mogelijk hoe goed het hier is. Het is een heerlijk zonnetje. Een, een lekker windje om niet te verbranden. Huig is in opperbeste conditie Hij heeft net een prachtige uiteenzetting gegeven om alle soorten vis Hij is nu begonnen met haring schoon te maken Want zometeen gaan we haring happen. Dat weet je, dat is traditioneel hier in Zandvoort bij Huig Nee, het is echt... Kijk, daar gaat hij de eerste Weg is hier. Zo. tijd. Ik ben heel blij dat ik bij je in de uitzending ben, maar normaal pak ik de tweede altijd, dus dat gaat nou niet door. Oké. Okay. Maar je hebt natuurlijk al wel een oestertje gehad, of niet, Klaas? Ja, ja, Huig heeft me vandaag een oester leren eten. Kon je dat dan niet? Nee, dat kon ik niet. Oh? Oh. Nee. En, uh, en het was echt toppie. Het gewoon was echt pu toppie. Gewoon puur had hij er citroen op gedaan? Kijk, als Huig je dat zegt, dan kun je niet meer weigeren, hè? Nee, zeker niet. Ja, dus. en, en hoe beviel die? Ja, geweldig. Oké. Okay. Ja, geweldig. Voor de herhaling vatbaar. Ja, helemaal en goed. Hij gaat, hij gaat nou de tweede schoonmaken. En ik zal je vertellen, die krijgt niemand anders dan ik. Oké, okay, nou, <laughs> zometeen verstaan we hier niet meer. Want dan zie ik je met de herhaling in je mond. Maar goed. Hé <laughs> hey Klaas, morgen ga jij uh, dorps omroepen. Althans, je gaat... Uh, gaat uh, ja, ik so ga naar Engeland toe, naar het wereldkampioenschap uh, omroepen. Ja, klopt. Kan je daar wat meer over vertellen? Wat is dat voor een uh, WK-evenement? Ja. Evenement? Ja, dat is het puikje van, van, van, van de wereld, hè? Heb je in de hele wereld dorpsommer Ja, ja, ja. Tuinkraaiers, hè. In Engeland, Canada, Amerika, Australië, Nieuw-Zeeland, overal komen ze vandaan. We zijn oh. met veertig man geselecteerd. Ja? En, uh, ja, ik hoor daar gelukkig bij. Ja, en ik, ik, ik, ik was al vrij om naar RTV Noord-Holland te kijken en daar zag ik dat jij een hele, heel, heel goed bent in het Engels opschrijven. Ja, nee, ik ben heel goed in de Engelse taal. Ja? Ik spreek heel goed Engels. Ja, I hear it. You hear it, hè? He? Ja. Yes. Nee, dat komt helemaal goed uit. Dat heb jij goed opgelost samen met. Wie heeft dat voor je uh, vertaald eigenlijk? Nou, ik, uh, ik heb drie kameraden, Ivo Hille en Jan Dirk, en die hebben me helemaal klaargestoomd voor, voor Engeland. Oké, okay, en dat gaat drie dagen duren, vier dagen? Het gaat normaal gesproken drie dagen duren. En als ik bij de beste twaalf ben, dan moet ik ook nog een vierde dag omroepen. Zo. Maar, en... oh, maar goed, ga ik, niet. ik ben maar... erop getraind. Ja, maar je hebt al vaker internationaal gedaan, toch? Ja, ja, ja, ja, ja, ik ben al meer. Ik ben al twee keer eerder in Engeland geweest. Oh. En met een derde en met een vierde prijs naar huis gekomen. Dus. Oh, dus zo, helemaal niet verkeerd. Ik ben niet helemaal kansloos. <laughs> Dat dacht ik ook niet. <laughs> nou, Klaas, we wist je in ieder geval heel veel succes daar in Engeland. Wat aan jullie denken? En heel veel plezier vandaag nog bij Tallassen. Ga je lekkere haring opeten? Klopt wel hoor. Heb, heb je hem al gekregen, de haring of niet? Ja, hij staat hier, hij ligt voor me klaar, maar ik ah. kan hem alleen nog niet pakken. Ah, Oké, okay, nou. nou ga er snel van genieten. En bedankt voor je inbreng. Graag gedaan. Dankjewel Klaas. Dat was uh, onze dorpsommeren Klaas Koper vanuit Talassa. Lekker aan de haringen. En dan zitten wij in de studio van CFM. Ja. Wat doen wij verkeerd? Dat is dan nou, de vraag. We ik ga even met Roy bellen. Maar dat komt niet in de uitzending ja, Oké, okay, nee, is goed. Uh, een paar haringen meenemen misschien. Ja, oh, wie weet. Wat mooi hè? die plaat. Ha! Ha! Ha! Helemaal ik ben, goed. Ik ben nog, nog niet flauw van, deze, van dit nummer. Nee, he, we blijven hem nee. ook gewoon lekker draaien op de zaterdagmiddag. Bij CFM natuurlijk. Zoals het op zaterdag, elke zaterdagmiddag tussen 2 en 5 te horen. Met heel veel uh, muziek en informatie. En informatie hebben we zo uh, vlak voor 4 uh, ook nog even voor je. Ja, en ik weet nou niet of je dit als een, als een slechte grap moet, uh, moet zien. Of dat het uh, echt serieus bedoeld is. Want... Uh, we gaan even naar Pretoria en uh, daar gaf de heer Maradona een, uh, een, uh, een interview uh, vrijdag. En hij is uh, bondscoach van Argentinië. En hij had het over uh, uh, het opgeroepen tot fair play. We willen genieten van het voetbal tijdens dit WK, aldus de coach. Wie niet fair speelt, hoort op de tribunes thuis. Nou, kan u zich nog aan herinneren? Aan de hand van Maradona werd Argentinië in 1986 wereldkampioen. Een unfair doelpunt van de Vedette na een bewuste handsbal in de kwartfinales. ...was opmaat voor de titel. De hensbal werd de destijds niet gezien door de scheidsrechter ...en daardoor ging Argentinië dus door naar de finale. Okay. Maar goed, de oproep van bondscoach Maradona tot fair play... ...daar hebben we kennis van genomen. En ze, nog, ze hebben nog geen bal gespeeld... ...dus ik ben erg benieuwd hoe ver Argentinië gaat voetballen onder Maradona. En hoe ver ze komen. En hoe ver ze komen. Dat bedoel ik ook. Nou, in mijn pool komen ze niet in de finale. Nee, gaat niet lukken niet. Nee, niet, niet, nou, niet. niet. Nou, Zo dadelijk zijn we weer bij je terug. Even kijken hoor. ja, nou ja. Nou, ja. Nou, jij gaat het al wat minder doen. <laughs> Houdt u het hele mooie kaart wel vol, de toetertje nee, de de deze is al uh, schoor. Ja, die is al overleden. Deze is al schor. En deze gaat ook uh, flink de keer. Oh, oh, Den Haag. Harry Klokkenstein is de laatste vieren. Ik zou best nog wel een keertje, net als vroeger, in Moerberg willen wonen. Na het eten een patatje voetbal in de tunnel de dus langs de land. En in december met de hele buurt op jacht, op kerstbomen te razen. Spanjaarsavond, fikkie stoken, vooral vooral die autobanden ook de fan. Ik zou best nog wel een keertje met die harde naar ado willen kijken. In het zuiderpark de lange Zee, een warme wort, support als om jij. Lekker kankeren op bij jouw van der Burg, en die lange van Vianney. Want bij elke lage bal, dat doopt die ekel. Daar sta vast overheid. Oh, oh Den Haag. Mooie stad achter de dunnie. De schilderswerk, de lange poten en het plan. Oh, oh Den Haag. Ik zal met niemand willen rally. Met een gaan hulie.